Wat is dat? He? De baat van Sint-Niklaas. Hoe dat je ook uitspreekt bij jou, maar wel eens zuken daar. En dat is ook iets dat bekost is in een of ander nooit bekend beroep. En ik kreeg hier nog een woord op van die... Een... Snottepiet. Snottepiet, wie weet dat? He? Wat zou dat zijn en wat verdient dat? In het verstaan, de baat van Sint-Niklaas en Snottepiet. Dat zuken me nou. Hallo. Goeiedag meneer, dit is Frans de trok van Kruijkerum. Ja, meneer de trok. Goeiedag. Eh, uh, weet je het woord vuilbroeien, wat dat betekent? Vuilbroeien? Ja, vuilbroeien, ja. Ja, dat weet ik niet. Nou, ik weet, ik weet het niet. Ja, dat is al goed. Je moet het zelf zeggen. Ja, en dan nog een uh, in een bouwkamer. Een boekhamer. Boek ja, in wel van goed, van een, een bouwkamer. Dat is lang geleden, maar je mag het toch nog een keer zeggen, ze een, ja, ja, een bouwkamer, ja. ja. ja. Ja, dat piet dat fruit, dat hebben we meteen gevonden. Hè. Ja, dat, is, dat heb ik goed zondag. En dat is bevestigd geweest, dus juist zullen wat dat gaat zetten. Ja, ja, He. dat heb ik de zondag gevonden. Ah, uh, goed, sorry. We well, hebben al een keer vroeger gehad, iets soortgelijks over de koeien. Hè. Ja. Hè? Een koei dat slingert. Ja, dat slingert, ja. Ja, ja. ja wat ik gezegd? Ik heb van de wijk een van haar gezien en dan hebben we dat verteld, als je dat opgegeven hebt, dat, dat een daar bij jou was. En schijnt dat dat nou gaat vroegen, wat dat gaat doen met weet, want dat je ervan Zullen we je naar gezicht gekregen hebben? Ja, ik kreeg de wandelslinger naar gezicht en het was niks fijn. <laughs> ja, kan me dat voorstellen. stellen. Ja, ja, die hadden een goede draadje op. Ja. <laughs> ja. Um, blijf even aan de line, ja. dan kunnen we deze twee woorden dan een uitleg geven. Ik ga ze het een keer herhalen. Um, het was boekhamer hamer <coughs> en vijl roeien. Is dat Broeien, Bruin, broeien. Bruin. Vijl broeien. Ja. Goed. Zeg, ja. In geval van de vuilbroeien, hè? Ja. Mag ik dat zeggen wat dat is? Ja, ja, ja, ja. ja dat is een kluk op rotte aarden. Op rotte aarden. Ja. Ja. En ik ben ook van de S.F.D. Ja. Ja, dat kende. Ja. Uh, en dan, uh, daar gaat een baat. Ja. Dat is uh, ook simpel, hè? Zeg het een keer. Als daar gaat een baat dat in de kanten staat, dan ze ze van maken. Ah, dat is gaat een baat, ja. ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Um, dat is een een tonkruid, ja. dat langs de wegroute in de kanten zoe, Ja. Ja, meer in een vochtige boszoet. Gatenbaard. De kant dat en... Wat maken ze thee? Ja. Gaten thee. En dat is goed voor wadden? Ja. Voor wanden dat weet ik niet. Niet meer, voor wadden, maar gebruikte dan thee tegen wat of als vermeden voor, voor voor waddenzoenen. Ja, dat kan ik aan nou het moment toch zo rustig niet zeggen. Nee. Dat zullen we nog wel een keer te weten komen. Zeg, maar, ik nou ook van. Ja. Ja. Zit nou een teken en schilderkunst ook in de familie? Want door ik ken zoon van den Bruggen, en Gildenbruck. Ja. Daar. Ja. Eh? Ja. Een is Ja. Zitten we in de familie. Maar in afsluit aan de toonstelling in gasten, hè? Ja. Hè? Zeg, plaats, dan een keer werken. Ja. Ah, ik heb de gisteren geweest. Ja. Ah, wel ja. Ja. En ik er was stond niks goed op de radio. Zo. Ah. Dat is wel aangekondigd, maar in andere programma's programma. Ah, ja, ja. Uh, uh, viva Actua itada. en daar roepen alles af wat dat ze hier zien krijgen. Oh ja, maar de radio staat er altijd op. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja maar ik ben er zelfs toch iets van te zeggen, alhoewel dat dat me moet pas geven Maar nadat je van klapt, ja, het is vandaag nog open vanaf 10 uur hè. Ja, ja. ja maar het is de moeite, ja, er hangen ja. chique dingen. Uh, ja. Dat werk van Frans Nijvers, zijn klas, dat is ook nog echt snotte pit. Nee, voor niet voor een moment. Nee, nee. Ja, maar ik geef dat nog eens op. daar zijn andere mensen aan het klusteren En die kunnen ons de vuil bellen. Veu snottepiet. Ah, ja. En ik heb hier nog iets schoon gekregen. En ja. dat is, misschien weet dat ook iemand wat dat, dat is. Genevel van onder de grond. Ah. Genevel van onder de grond. Er ja. is Geneivel dan in de stierput gelegenheid. In de stierput, en nogal? Ja. Ah, Waarvoor leggen ze dan de inpaasden? Ja, ik heb uh, pas in jaar nog zes flesjes Ginderol. Ja. Van die grote flessen gindraal. Ja. die staken in de stierput. Ja. En er zijn er wel dat zeggen, hè, als de een flesje in het water leidt, dat dat verwaterd. Maar dat was belangen niet waar. Hè. Dat was niet verwaterd? Dat was nog zo goed als splinder niet. Was dat voor te cool dat je dan in de stierput hangt? Ja, want dat heb ik zelf niet gedaan. We hebben <laughs> een stierputje gekost, en we zijn op uitgekomen. O, oh, jee. <laughs> een of een ander die soldaat gemokt en die dat ingesteld oh, ja. en dan dat vergeten waarschijnlijk. Zeg niet meer. Hmm. Goed, bedankt voor je aan telefoon, meneer Diriks. En ja, goedemiddag, is Maurice. Ja, Maurice. Uh, daar was een onder de grond. Ja. Onder de oorlog, dat weten we nogal was een eeuw onder de grond gemokt, dat, uh, dat is een van een sluikstokerij. Hè. Ja, dat is zeker. Uh, die niet, niet jallig, niet echt katholiek was, hè. Want onder mensen, onder de oorlog zijn er verschillende, dus die er blind van geworden zijn en, uh, en zelfs in, in nazien ervan gestorven. Ja, ja dat zou wel kunnen ja ja zeker ja ja, ja. zeker uh, uh, patat uh, van van uh, dan is toch uh, uh, uh, met zijn kamerad, Sylvain Mazel dus dan uh, is er ook ver van tussen geweest op dezelfde momenten van dezelfde Genevel onder de grond gedronken oh nee ja maar ik vind dat wel een schoen uitdrukking hè Maurice Genevel en, en, en, van onder de grond wat en, uh, en, en, en ja, is dat ja. en Loewegen de Bond daar uh, mogen toch in uh, onder Noord nog goede export uh, dat was dus gewoon uh, fluitjes bier dus van onder de oorlog, wat men in Geneve van onder de grond dus bouwhoegen hè, om, om het bier sterker te maken. Ja, ja. Ja, ja. in ieder geval, dat is juist, Geneve onder de grond. Geneve ja. onder... is luikstort, ik heb uh, dat gekregen van, van uh, dokter Leeman. Ja, ja, ja. ja. Uh, van dat schoen, dat garçon de café. Ja. Uh, ik weet dus, ik veronderstel dus dat dat gelakte schoenen zijn. Want volgens de etiketten, dus, moet een garçon dus in de goede zaken, dus, uh, moet hij in smoking zijn. Hè? Ja. En, en die moest dus gelakte schoenen dragen. Dat, dat weet ik dus, dat, is volgens, dat zou de volgens de etiketten dus moeten zo zijn. Die zou moeten gelakte schoenen dragen. Uh, het is in elk geval een soort schoen, hè? Ja, ja, natuurlijk. Uh, ja. Ja. Dat like als een maar. Ja, ook. en dan Duc de Guise zou ook een schoen zijn. Ja, ja, maar ik veronderstel dus dat Garçon het Café dat dat zou kunnen ja. een gelakte schoen zijn. Of wat dat ook zou kunnen, he, gelakt wil, maar dat het dus een gemakkelijke schoen is. Want zo'n man moet veel weg afleggen. He, ja, een hier een dag rondlopen, iets dat gemakkelijk uh, gaat, waarschijnlijk. Ja, maar, ja, maar ja, natuurlijk. He, he? Dat zal afhangen dus, van, van, van de vorm van de schoen zelf. Ja. Maar ik denk dus dat het eerder. Enfin, dus ik weet dus, volgens de etiketten zou je moeten gelakte schoenen dragen. Ja. Dat weet ik, ja. En dan neem ik uh, gisteren nog iets goeds. Ja. Dat dacht Persoonlijk van Assis. Hij zit erin. Zo. Ostama. Hij zit erin, Ostama. Ja, ja, ja. Ja, Dan moet ik even tegen Loden zeggen. Ja, ja. Buiten de antenne. Ja, ja. Hij zit erin. Hij zit erin, ja. Maar dan Ostama past er daar, dat, dat, dat komt er dus bij, dus, ja. omdat er een dus in de gebeuren dus moet dus, en als er daarin zat, dan dus, moest we beginnen tossen. Dus een had ik dat te bakken Ja, ja, ja. Dan moeten we een, uh, even zoeren wat dat, dat is. Van een geitenbout, hè? Ja. Dat weet je niet, hè? Een geitenbout. Wat dat verdient, ja. Ja, wat dat verdient. Zeg het een hier. Dat is, dat je in een bos in de morassen zo trekken. Dat is een uh, lange, gele bloemen, hè? Die worden gedreugd en daar was het water. Ah ja. Op een ja, water, als je het terugvoert, wordt er de van gemokt en wordt dat gedronken van water. Op ja, water, wat daar gaan op een water liggen. Ja, ja, ja, ja. Ik woon in Olst, maar ik ben, er, ik ben er in Olst geboren, ik woon in 45 jaar, maar... Ja, ja. Ik heb beeld vanuit Aalst? Ja. Vanuit Olst? Ja. Ja, wadda. Ja, ik klap toch echt gelijk als in Olst, Ja, ja, ik hoor het, ja. winter, allemaal wel winter. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. ja. Vanuit de je. En je woont al 45 jaar in Olst. Ja. en je lust er zondags naar die elektrofoon. Veel, ja. En kun je het goed pakken? Ja, bijzonder ja, goed. Ja, want nou moet het eigenlijk nog beter zijn dan op Veulplutsen toch. Dat is bijzonder goed. Omdat we nog wat hoger zitten. Ja, dan nou zitten we niet boven op de watertoren van As. Het oh, ja. is niet gezien, het internet zeggen. In As hè? Ah, in het internet geen... Ah. Oh, ja, op de Boekvoss oh, Je ja. zie je in een watertoren. He. Oh, ja. In het centrum van As hè? Ja. En daar staat de antenne. Dat Daar, dit te verder. Het is geen polspoel. polspoel. Ja, het ja. centrum van Assen. Ja, geen. Ja, Wel, uh, in verband met dat vuilbroeien, ik denk dat dat is een kluk die op uh, stenen eieren zit. Ja. Ja. Is dat? Dat is het, ja. ja dat is, uh, het. is uh, een woord dat uh, vrijdagavond ook ja. voorgekomen is in uh, dat programma ja. van Wiesanderste. Ja, we hebben het ook gezien. Ja. <laughs> ja. Maar nu, uh, goed, uh, dat wordt ons toch in ieder geval bevestigd door ja. mensen van het Krokengem. Ja. Dat ze zeggen de dijf is aan het feilbroeien. Ja, ja dus het Dat is doen een zoek met doven. hè? De Dovensapper, dat wij het nog wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja aan ja. Ja? Ah, moeder, die was niet van As. Ja, dat is van Capella voor. Alleen, nee, dat is niet van Capella. Mijn vader is van Kapelle, maar mijn moeder is van Miller. Ah ja. Maar ga wint al jaren in As. Ja, jaren, dat is vuilgezijd. Ik woonde voor ja. het ogenblik uh, 19 jaar in As. Ja ja, en terveur in Bekkersdiel of dat? Nee, ik heb uh, eerst in Capelle gewoond en ja. dan 10 jaar in Laken. Ah ja, weet je waarom dat ik dan aan vraag? Ja? Omdat je daar vuil niet zegt. He? Veil broeien. Ja, we willen zeggen voil broeien. He, voel. Dat is uh, ja, ja. Ja, het Pajottenlands vaderlijk, zo, eh? ja, ja. zo'n bekken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is geen assen. Nee, typisch as is de ei. Ja, ja. Veil. Ja. Ja. Dat is ik eigenlijk, maar Het echte ons is Het echte assen worden het ogenblik toch zo vuil niet meer? Nee, het is aan het verdwijnen. Ja. He? Het is ja. verminderd. Ja. Het is zo dus ook dan het optieker net ja. waar dat nog kan. Ja, ja. Ja. Zeg je, je zegt het dus van. Uh, moet ik zeggen van hennen, van, van, van uh, kloeken. Een kloek, ja. En kloek, ja. Ja. Er bestaat dus ook voor. Ja, en die krijgt dan syppeken, zeg maar. Ja, als die geen geen mochten, ja, dan, dan ja, en, en ze zetten bijvoorbeeld uh, onder uh, een curve of zo. Ja, ja. In een niet meer met water en zo. Ja, ja, ja, ja. Heb ik nog ja. Zien. ja, ja. Dat was eigenlijk om het af te wennen, hè? Ja, om de om die uh, het af te keulen. hè? ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. Goed, goed. Ja. Bedankt, Guy. Ja, salut. Ja, mijn chef Dazelheer vanuit Mollem. Chef Dazelier uit Mollem. Ja. ja. Goedemorgen. Goedendag, meneer. Ja, ik bel voor die uitdrukkingen, die assetse uitdrukkingen. Ja. Hè? ja. Zoals bij de baat van Sinterklaas. Ja, zeg keer wat dat is. Ja, de baat van Sinterklaas, dat het werd gebruikt bij loodgieters. Ja. Hè? Ja, juist. En u gaat misschien op zijn Assis zeggen, hè, als ja. dat loodgieters zijn bijgen. Ja, he, aan elkaar ja. wil zetten. Ja. En omdat hij niet zou lekken, ja. doet er zo'n bekken baat van Sinterklaas. Juist. Dat is het, ja. Dat is het, hè? He. Hij is altijd zo'n hè Dan is het altijd zo'n stringbaat. dat tegenwoordig, geplooid is al zoiets in plastic. Wat dan baat van Sinterklaas, dan is zo wat aan het verdwijnen. He. Ja, je ziet Schallig. toch nog in een koffer liggen. Zeg. Ja, dat lijkt ja. er nog wel in, dat wel, ja. Maar ja, tegenwoordig bestaat er veel, je ziet, hè. Ja, dat Mijn dat paard wel. was dat jarenlang dezelfde gemeente. Dat ja. was Kemp, hè. Dat is Kemp, ja. Ja. Dat is goed. Dat is goed, hè. Ja. Hij zit erin. Ja, ja, ja. Dat is het. Dat is het. Zo hebben we het opgekregen. Allee, dan. Ja. Het Toen. is er toch uitgekomen, hè. <laughs> ja, maar rustig, ik spreek uit over Vinic, maar ah, stond ook dan op de loer of? Ah, of natuurlijk. <laughs> dat stond ik dan ook wel. Zijn tour vind ik op te letten. <laughs> zie je zie dat er allemaal zijn veurdeel nam. Nou, ah, met een autobus kunnen we dan niet veur hebben. Dat er allemaal ja, ja. Want er waren nog hele delen waar dat nog een keer kosten loer, maar dat zal ze er niet in de in. Nee. <laughs> <Ja, laughs> ja. Allee van leuk Bedankt Robert. Dag. Dan zitten we nog altijd met de snot op notopiet. Dat Geneivel van onder de grond, dat hebben we me gevonden en deze zit erin ook. En wat hebben we dan nog? Een boekhamer, Een boekhamer. Dat moet ook iets aard zijn. Zou ons dat iemand kunnen vertellen wat dat juist was? En wat dat dat dient? Lode, luster, ik zie je, dat is iemand. Hallo. Hallo, zeg Lode, dat is Louisa. He. Ja, Louisa. Goedemorgen, ja. allemaal. morgen. Zeg, vandaag is notenpitten. Ja. Ik weet niet wat dat juist is, maar in bepaalde steen, in steenvruchten, daar zit noten in. Hè. Ja. Ja. En dat in de steen, daar zit dus de vrucht, de noot, ja. en dat kon zijn dat daar een noot was, maar dat kon zijn dat daar niks was zo snottechtig, en dat zou wel, wel wel, er zit niks in, het is een snottebiet, maar ik weet niet of dat dat dat is, dat je zoekt. Nee, het is, is niet, nee, nee, maar het is toch interessant wat je te... vertelt. Je weet wel, want ja, ja. je kunt daar die noot ja, nemen ja. ook, is dat daar ja. vocht in zit in het plaats van, ja. Ja, van hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. en dan is daar een snottebiet en dat is zo, ja. Waar letterig zo, he. Ja, ja, en dat zeggen we dus van, uh, van uh, steenvruchten. steenvruchten ah, niet, oh. ja, Dus ja. de nood dat erin zit, hè, dat geen nood is, maar dat uh, ja, vocht is al. Ja, ja, geet dat is voor ons een, allez, ja. een snottenpiet, ja, ze dat als daarop als ben ik zo En, maar dan, dan, ja. dat dan, is, en dan zeg je dat niet is zal. En dan zegt het, het is snottenpiet. Ja, het is geen noot, het is maar een snottenpiet, ja, want dat is een kern, is een piet, hè? ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, het is niet in die betekenis dat we het opgekregen hebben, ah, nee. nee, maar nee. het is interessant, want uh, snottenpiet zal ook wel in die betekenis worden gebruikt. Ja, ja. want een ziekepiet is gewoon, hè. Ja, ja, ja ziekepiet ja, ja. zieke ja. Allee, dat, dat viel bij binnen als dat doorn, ja. dat is al waarschijnlijk, maar je ziet dat hij nog niet bij is. Alla, ja. ja. En die boekamer, uh, Louisa? Nee. nee. Ja, het in is nog wel een technische term, niet. ja. Nee, want aan aanbijtvast in die kluis, ik, ik bang dat dat krul, krullen waren van schaafsel, hè. Nee, nee, nee, Het is lekker. Daas, die zegt, camp, In de stijl, in daar stil is de die verzand. Nee, nee, nee, nee. In ieder geval bedankt. Ja. Hoe is dat nog een goede zondag, hè? Daar, Marcel. Ja, Marcel. Dat dingen van buiten van Sinde de dat dat eerst van de suiker was als op de voor. Ah, gesponnen suiker. Ja, dat was barbapapazan. Ja, ja. En als Ja. Dat kost ook tien inlegelikers na, vet de duivenmelkers hè? Lopen, dingetjes zat erin in de, de, de, de regulateur en de lopen in in duivendingen zijn hè? Ah, ja. Maar dat lopen, dat was toch veel dat er constateurs waren? Ja, dat was met de constateurs hè? Al. Maar daarmee moesten ze mee presseren toch? Ja ja, maar dat heb we toch al mee gelopen toch nog ja? Enfin, ik heb op staanse kermis nog een keer geweten, nee. Een grote vlucht uit meelopers, ja. met lopers, Maar ja. dat de constateur dus niet mocht dienen. Ah, ja. En dan uh, sprak Daan Duivenschapper een of een andere gebuur aan dat nogal rap was. Ja, maar en Daan kreeg dan dat ringsken en dat moest maken dat het tot Bablaken ja. was. He. Dat was toch niet nagereguleren? Abonneert, maar dat, dat was. De was... ene he. kost bij te lopen als ja, een andere. Ja, ja en ik weet dat dat zelf niet meegespeeld heeft, ja, ja. alleen de vader van Frans, hè, ja. en dat nu een vakantiestet afgelopen. Had. <laughs> dat Rivera was hier dat natuurlijk wat met zijn rink. Ja, ik heb me nog niet over de schoenen. Over schoenen, ja, ja. ja, ja. Vroeger, hè. Ja. Als je een goede schoen hebt, dan kroken, Ja. En dan zagen ze daar, zijn schoenen zijn nog niet betaald. Ja. Maar hoe kwam dat dat dat kroken? Daar zijn schoenen zijn nog niet betold. Ja, maar hoe kwam dat? Dat dat krok, als je maar zei. Nee. Ja. Krik, krik, krik. En nou gewoon er van niks meer. Nee, nee. Niks, nee. Maar nu no, niks meer. Het is dus dat ze allemaal betold oh, zijn, direct. Oh, <laughs> ah, ja. ja. Ofwel, je moet dat zelfs een keer laten vertellen, maar ja. we hebben niet veel tijd meer. Ja, ja, ja. ja. Hey, het is bekend, stond zijn tijd om. Ja, toen. ja. Uh, Of alles beelden juist juist nul voor nog een keer weer. Ja. Hey. Als ah, ja. het kan. Want als er nog iemand wil bellen is na het het moment, want het is bakst onze tauit toen we hebben vandaag weer al veel gehad. En hoe dat kwam, dat hij schoenen kroppen, dat ze me vanavond wil te weten komen. Bedankt Marcel. Lodo? ja, dus Robert nog een keer. He. Ja, wel. Zeg, luister van dat wat ik daar gezegd had, en van uh, Ostoaai, hij zit erin, hè? Ja. ja. Dat we nog gezegd had, dus met duiverspel inderdaad gelijk als Marcel dat zei, Ja. Maar dan was ik wisten daar, he. Dus, de, dan bestond er mooi een constateur, ja, de ja. moeier dat ze zag. ja. De moeier, was. En ja. dat stond dus in een lokaal of op een ja. de plots. Ja. En dan moesten hij man dus met haar ringschen, waarin dat dingen gezien van tien en een buzzeken aan hun nek. Dat moesten lopen. Of ze wil, te snel dan. Dus en dan gingen ze zelf dat constateren op dat plots dat de boer stond. Ja. En dan weer in dat tussen, zou ik zeggen, geschat, dan hij zo'n zo afstand moeten ja. lopen. En dan weer ja. in ja. dat van van gemokt gaat. Natuurlijk, was dat nooit meer wel. Niet alleen nee. maar nou, iedereen een constateur. En ja, dan moet je niet meer lopen. En dan ja. zou ik zeggen, dat wordt een Osta. Dus als je een constateur hebt en dan steekt erin, dan ja. moet je aan hem jost wel. Nee, het is dat pausend. Maar dan was het wel, dat ze riepen, de duif viel, ze trok het ja. af, Ze liepen naar mij naar de muur. dat ja. van 10-9 in de omgeving stond, van, van een wijk of zoiets. Ja. En dan eh, constateerden ze dat daar, dat was de kanjer van een constateur. Ja. Omdat er ik weet hoeveel in Bedankt, ja. Bedankt uh, Robijn, ja. want we moeten helaas afsluiten. Luisteraars, Dag. u luisterde naar de 13e aflevering op uh, zondag 30 juni 1991.